Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstraat. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 150 mensen zijn geëvacueerd uit belegerde steden in Oekraïne. Op filmpjes is te zien dat er volle bussen wegrijden uit... onder meer Sumi en Irpin. Dat is een voorstad van Kiev. Vanochtend is er een staak tot vuren om mensen de kans te geven om te vluchten... Het is afgesproken tijdens de onderhandelingen tussen de regering van Oekraïne en Rusland. Door het correspondent Geert Groot-Koorkamp. Over de andere gesprekspunten, bijvoorbeeld het bereiken van een duurzame vrede... daar wordt eigenlijk geen vooruitgang geboekt. Dat geven beide partijen toe. De Russen blijven vasthouden aan eisen dat Oekraïne de wapens moet neerleggen... en bijvoorbeeld ook moet erkennen dat de Krim Russisch grondgebied is. Maar de Oekraïners willen daar niet aan. Later deze week ontmoeten de partijen elkaar weer om verder te praten... en dit keer zal dat in Turkije zijn... In ons land zat de noodopvang voor mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne vannacht propvol. Mensen moesten op noodbedden slapen in ruimtes die daar helemaal niet voor zijn bedoeld. De organisatie achter de opvang gaat proberen om snel extra plek te regelen. Een boel kijkers gisteren voor de uitzending van Giro 555. Meer dan 2 miljoen mensen hebben gekeken naar de landelijke inzamelingsactie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Aan het einde van de avond werd bekend hoeveel er was ingezameld. Wow! 6.200.773 euro. Dit is volgens mij historisch. De show werd uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS 6. Het goedkoopste tankstation van ons land heeft de benzineslang afgesloten. Bij de pomp van Roy in Hengevelde in Twente kon je tanken voor 1,99 per liter... Dat was geen stunt, vertelt Roy in het AD. Zijn systeem kan niet verder dan 1,999 Hij heeft nog een analoge pompinstallatie uit de jaren 80. En wat hij ook doet, hij krijgt de prijs niet verder omhoog. Dit weekend kwamen mensen van heinde en Verre om hun auto en zelfs jerrycans vol te gooien. Als Roy er alleen maar verlies op maakt, heeft hij de boel voorlopig afgesloten. Het weer een zonnig dagje vandaag bij een graad of 10. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen. Morgen volop zon en een paar graden warmer.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 Ja. Oh, Ger. Dankjewel Ger. je zit er helemaal in. Allemaal jongens. Ja, ja, ben jij getrouwd? Nee, niet meer? Nee, nooit geweest. Was je, was je nooit, geweest? nooit geweest? Nooit geweest. Okay. Jij nou? Wat heb jij nou? Wat, wat, wat? Ben jij getrouwd nee. geweest? Geraard, getrouwd? Ja, ik ben één keer getrouwd. Bij. Eén keer ja, getrouwd ja, ja. geweest. Ja, ja. Ja. En jij? Uh, ja, zeker. In Las Vegas. In Las Vegas. Met, met een Elvis uh, erbij. Met gelang. een zingende ja. Elvis. Okay. Uh, <laughs> maar uh, in 18 minuten. Met de uh, Flowers en uh, de hankerbanken. Maar is dat... Is dat je moet het dan wel laten overzetten. Oké. Okay. Want je bent eigenlijk uh, alleen getrouwd voor de staat Nevada. Daarom trouwen ook heel veel mannen. Mm -hmm. Of dat echt echte mannen zijn, weet ik niet. Maar met een minares en dan trouwens in Vegas. Dan denkt die vrouw, oh, ik ben getrouwd. Ja. En dan uh, Even laten voor de rechtbank. Nee hoor, je bent helemaal niks waard. Ja. Mick Jagger is ook op Sint Kitts getrouwd met een van zijn vrouwen... En die dacht ook dat ze wat kon krijgen. Maar Sint Kitts is gewoon een eiland. En dan ben je getrouwd op Sint Kitts, En dat is het. Maar <laughs> als je op de bond stapt, is het niet meer geldig. Maar als je dat naar Nederland wil laten overzetten... dan moet je ook BPM betalen en zo. Hè. Ja, dat duurt wel even. Je moet wel een aantal voorwaarden voldoen. Dus Je moet een, een, een wedding license uit Las Vegas... moet je dan overzetten. Volgens mij duurt het een paar maanden. Mijn vrouw heeft het uiteraard gedaan. Want ik ben daar niet zo van van, van die papieren. En dan wordt het officieel. Dus wij zijn officieel getrouwd... Uh, in Leuk Nederland uh, overgezet met een, uh, uh, uh, een trouwcertificaat in Las Vegas. Maar in Lazio, dat La is de Lazio. Domein Lazio, Lazio, waar Rome dus de hoofdstad is... Okay. Uh, kun je, als je, als je wil gaan trouwen, krijg je een bonus. Hallo, dat is een bonus? Bonus bij? Omdat? Dat is een bonus bij. Uh, uh, je krijgt een bonus van 2000 euro Zo. als je wil trouwen. Maar dat geldt niet alleen voor Italianen. Dus, dus op het moment dat jij denkt... Ik wil gaan trouwen in, uh, in Lazio. Dan krijg je 2000 euro. Met als voorwaarde dat je wel het bruidsboeket... de bruidszaad, uh, de trouwkleding en de trouwfotograaf... daar moet bestellen. Ja? En de reden was door, alle, uh, uh, door de pandemie... is het uh, een aantal huwelijksceremonies... van 15.000 en 9.000 zak. Dus ze willen gewoon... Ze hebben iets van uh, 10 miljoen uitgetrokken... de, het, het, het, uh, de staat Lazio om, uh, om het een beetje te promoten weer. Oh, ja, voor 2000 dus, uh, euro heb je niet al die dingen bij nee, elkaar. Nee, 2000 euro heb je, heb je in Italië een taart in een jurk. En dan ben je wel klaar. <laughs> ja, Dit is, ja. kost nou, altijd alleen geld. een jurk, dat is sowieso erg duur. Hè? Een beetje een beetje, vrouw, beetje niet, niet normaal. Ik wilde als grapje in Vegas wilde ik een jurk huren zijn zijn en zijn smoking, dat, dat, dat was echt de godsvermogen. 1200 ja, dollar doen. om de ding een uur aan te krijgen, doe normaal Goh, man. Heb je het gedaan of niet? Nee, echt niet. Oh. 1200 <laughs> dollar? Ja, wij, wij wilden eigenlijk, Ik wilde zo'n trouwpak, zo'n toxido met van die roesjes. weet je ja, wel. Van die ja. hysterische roos of blauwe bloes met van die roesjes. Ik roestjes. Nou, dat kon ik A niet vinden. Toen ging, kwam ik ergens in de winkel, zo'n trouwwinkel. Ze heeft alleen wel zo'n jurk aangetrokken, maar dat was echt voor een uurtje, moesten we iets van echt. Belachelijk. Ja, ik zeg twaalf, maar het was iets van 700, 800 dollar of zo. Rug lekker normaal man. Je ding een half uur aan en dan is het eruit. Weet je, ja, wel? je hebt wel ja. de foto's, of niet? Ja, toen zijn we naar de gap gegaan. Zij heeft een jurkje gekocht bij de, bij een van de, bij de gap. Ik heb een nieuwe spijkerbroek gekocht in een overhemd. En het is ons trouwkosten geweest. Daar <lacht> <lacht> voor 80 dollar al geloof ik klaar. Onzin allemaal, man. En toen nog een trouwfotograaf voor. Ja, die trouwfotograaf zat erbij. We kregen het rolletje mee. Oh, dat is, oh, ja, het rolletje mee. Dat is, dat is dus dat was de mevrouw die het huwelijk. Je hebt een, een minister, die sloot het huwelijk. En zijn assistenten maakten en de foto's en de video. Dat was 165 dollar, de Hankerbanken Love Package. krijg je acht, acht kleurenfoto's en een uh, VHS van de. Wat leuk Hartstikke ja. leuk, wat een boel. Ja, mooi hè. Het, het, het, het is wel fantastisch, wat. Ja, ik vind het ja, wel leuk. is echt geweldig. Uh... Maar ik ben wel getrouwd in de Graceland Wedding Chapel. Er was ook John Bon Jovi daar getrouwd. Dus we waren echt al. Weet je, rock on, man. Ja, wel, dus ja, ja, Dat is Piepo de Clown plek Je hebt namelijk ook een drive-thru, die was toen gesloten helaas. Had je dat willen doen? Ja, het lijkt me helemaal geweldig. Ja. Kun je een drive-thru, dan kom je gewoon met je auto aanrijden. En dan, dan krijg je ding, ding, ding, ding, drie stempels. En dan moet je even ja zeggen in de auto. Aan de andere kant door het tent Weet je, zo'n drive-thru. En dan ben je weer getrouwd. <laughs> dat is zo briljant. Oh, wat goed. Als schijntje. Ik ga wel een keertje terug naar wat heel veel mensen doen een renewal... Dan zijn ze getrouwd in fekers en dan gaan ze naar 20 jaar of 25 jaar. Dat doe je dan je doe het nog een keer ja. daar. Op de ja, ja, ja. Plek. Dus dat wil ik ja. wel gaan doen. En hey, jongens, de olieprijs is natuurlijk door het dak gegaan. Oh, echt? Ja. Ja. Nee, ja. 1, ja, 1 maart 2014 kostte een barrel. En een barrel is hoeveel liter? O, 60 liter, geloof ik. Hè? Ja, ik weet het niet. Uh, 40 zo. dacht ik. 40. Nee, dat weet ik niet precies, maar. Okay. Kostte 107 uh, dollar <coughs> en uh, euro 95 kostte toen 1,42. 1 maart 2022, dat is niet zo lang geleden, kostte een barrel 106 dollar. Goedkoper. Goedkoper, maar de euro 25 kost 227. Euro 95. Eh, 95. Ja, dat is toch bizar. 240 hè? 241 heb ik al gezien. Ja, maar dat klopt gewoon ergens iets niet. Nee, dat uh, ja, maar ja, de staaf wordt. De... Volgens mij gaat het 98 naar de staat toe per liter benzine. Een barrel is ja, 158. 58 liter. Een barrel. Oké. Okay. Ja? Voor dus, dus, 42 US gallon is het. Okay. Volgens. Uh, maar het uh, is dus volgens mij nu, voor met de tink. Dat, dat automatische ja? pompstation, of Ja. Die hebben, die hebben nu overal in Nederland, elke dag, hebben ze dat ze vier pomps open opengooien en dan mag je tanken Gof, voor ja. 1,15 euro. Dus dat daar rij, geloof ik. Ja. ja. ja. Enorme, enorme files. Ja. En ja, je zal maar net de laatste zijn die ja, de, het buiten is, het jongens, uur valt. Ja, dat is het is, uh, kijk, op het moment dat je elke dag op de weg zit en je moet voor 19 cent ja. moet je, je auto rijden, dan kan dat niet meer voor 41 Nee, kan het niet. En Denken, uh, ik bedoel het niet zo lelijk als ik het zeg, maar. Als dat de prijs die wij moeten betalen ja. Je zal God voor clusterbom op je huis krijgen. Doe lekker normaal, ja. man. Nou ja, wij moeten, drie tientjes, drie, moeten elke, elke week drie tiens meer ja. benzine betalen. Ja, ja, ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het heel erg wat er gebeurt. Maar ik denk dat uiteindelijk dat de regering uh, uh, de accijns op, op de benzine moet gaan verlagen. Ook, ja. En de belasting ook, ja. op gas. Dat moet ze echt gaan doen. Oh, want dan gaat het volk ook wat minder ja. morgen. maar wij moeten ook een prijs betalen. Nou, ik merk er weinig van hoor. Ik denk altijd voor 20 euro. Ja, ik dus, ook. Ja, precies. Ik denk ja. altijd voor 50 euro, omdat ik iets verder moet. Ja. En ik zet de verwarming altijd op 21. Dus nou, ik heb geen last van gas ja. en olie. Nee, maar te uh, goed. Ja. Ja, dat dus vind ik een van de week handig. zet je zet hem gewoon op 21 graden je thermostaat... Ja. en tank altijd voor 50 euro. Ja. Dan ben je van het gezeikhaal. Ja, dat ben je zeker weten. Ik snap het niet dat mensen het moeilijk doen. Maar jij, jij bij, <laughs> bij, ik heb bij, bij een bij, benzinestation. Maar merk je dat mensen minder tanken? Of? Nee. Ja. die ja, ja, ja. gooi ja. je, ja. je meer vol. Die gooi je ook gewoon... Ik maak ja. geen grapje. Mensen gooien gewoon 14 centen. Veel minder volle tanks. Heel veel lease-rijders. Mind thing. Ja, tuurlijk is het een mijn thing, Want ja. iedereen denkt van nou, misschien is de overmorgen... gaat weer naar beneden. Ja. Ja. En dan schuilt ja. weer zes cent. Heb ik nieuws? Ja. Dat gaat nog niet even 1, 2, 3 gebeuren. Denk en ik mensen halen cash geld hè, uit de bank. Uh, uh, allemaal een beetje. Ja, meen je dat? Ja. Ja. Wow. Ik heb ook uh, 20.000 euro opgenomen. Ligt onder de vloermat. Kun <laughs> nee, je maar, je, maar, je adres nog even nee. zetten? <laughs> nee, natuurlijk. Nee, maar mensen hebben wel... Dat was, dat, mensen hebben iets meer cash geld in huis gehaald... Om op het moment dat ze bang zijn dat de pinautomaatstaks gehackt worden door de Vladimir. Ja, ja, ja. En een boodschap kunnen doen. De, ja, ja, ja. Goed, laten we een stuk muziek draaien. Hoor. Ja, we lijkt mij... Like so, is dit allemaal aan het begin? Is het vrolijk? Is het vrolijk? Ja. But you're yeah. not yeah. there yeah. Was I to blame For being You know I can't sleep at night But just the same Zo'n Repeat en uh, de Week The Weekend Away. Die mamas en die papas. Ja, zien dat ze. Nice. Bekend van Monday, Monday. Ja, oh, mama. maar ze hebben zoveel ja, mooie. Ja, ze hebben mooie zijn. muziek gemaakt. Echt, tot, absoluut. absoluut. Talent, jongen, talent, talent. Ja. Tot, tot. Niet normaal, hè? Ja. Nee, we we, we uh, hebben het wel eens over, uh, over Lil kleine, Lekker. Maar ja. zij konden ook goed zingen, hoor. Ja. Klopt. Ja. <laughs> <laughs> En, en ze uh, vroegen elkaar niet voor de heftig. <laughs> nou, dat weet je niet, hè? Nou, dat weet je ook niet. Hè. Misschien moeten we heel kleine en Glenda, Glenda en, Nou, als je, en, mama elkeen, en als je mama kerst met hem en, dan moet je wel heel grote deuren hebben... om het hoofd ertussen te zitten. <laughs> <Pro. grijp> <laughs> <grijp> of ik, die, die Clash Grace er zijn foto's uh, uh, naar buiten gekomen. Van die Jumbo van, die, van, die, van, die, van die, die is helemaal verbouwd, hè? Helemaal verbouwd. Wat? Nou, die, die, die Jumbo supermarkt, waar ze dan ja? verhaal gingen halen. Maar dat was één één grote ravage daar. Je meent? het. Ja. Dat was geen, Dat was niet even twee twee karretjes omduwen. En toch En dat is zo'n leuk meisje. Ja. ja uh. Glenda is Glenda Batta. Glenda Bata heet ze. Glenda Bata. Misschien moeten we haar naar uh, het oosten sturen. Normaal is, nou een is, is dat nooit. Gewoon nee. dat ze daar gaat zingen, ja? Ja, dat ze daar een beetje, ja. die Russen een beetje, terwijl die in de, in de file staan, een beetje gaat. Ja. Nou, dat is een leuk idee. Dat is een leuk idee, zijn ja. wij van de rand, Ja, <laughs> <Je> nee, luister, <laughs> uh, Entertainment for maar, you! Wat, even over de koffie. De koffie ja. is natuurlijk zoals ze altijd. Uh, uh, niet niet zuipen? Nee, dus mij maar. maar lekker. <laughs> lekker man, lekker bakje koffie. Ja, uh, in, in Indonesië. Mm -hmm. waar? In Indonesië. Indonesië. Indonesië. Daar is een. Uh, uh, een koffiemerk uit de handel genomen. Echt waar? Ja. Het is uh, een gedoetje, want mensen zijn uiteindelijk uh, ook gearresteerd of verdenking van distribueren van deze koffie. Uh, de koffie bevat namelijk medische chemicaliën, o. namelijk sildenafil o. en paracetamol. Paracetamol gaat, omdat de ware autoriteiten werd uitgezocht. Familie maar, van John? Ja, John, ja, precies. <laughs> uh, uh, maar de, uh, de sildenafil, dat staat in de volksmond beter bekend als ja hoor, die kleine blauwe pilletjes, die ik overigens niet ken... en dat nooit gezien heb, maar dit geldt terzijde. Uh, maar uh, dat is namelijk Viagra. Dus dat betekent oh, dat, uh, dat als je daar een kopje koffie dronk... Oh, dat je de helft van de dag met een kleine... Oh. Koek, koek, koek. <lacht> dan had je gewoon Viagra in die koffie. Dus Wat dat een, een goed enorm idee. goede bak koffie. Het is alleen niet bekend of het product nu in Nederland uh, is. Dus dat merk is niet bekendgemaakt. En misschien is het wat voor uh, Douwe. Douwe ja. echt werkt. Ja. Douwe ja, echt Ja, en... Het is een goede. Want uh, we hadden het uh, over hey, bij de koffiepauze. Dat uh, kunnen we dan gelijk koppelen met dat andere verhaal. Wat we al eerder in uur 1 hebben behandeld. De rukpauze. Ja, precies. Ja. Dus je moet eerst een kopje koffie. Eerst de, koffie en, en dan e de rukpauze. En dan een dus, kleine rookpauze erachter. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja. ja uh, over dat uh, paracetamol uh, verhaal. Uh, Daar schiet hij mij nog iets uh, te binnen daarover. Um, want uh, ik uh, ken iemand uit het dorp. Die, uh, die had uh, ontzettend veel uh, last. Die uh, zegt uh, bij de dokter. Ik zeg, ik, ja, ik heb een gezondheidsprobleem. Nou, zegt hij. Uh, zegt hij je, je moet maar een paracetamolletje nemen. En dan uh, komt het wel goed. Maar hij, is vervolgens wel, ja, maar hij is vervolgens wel allerlei ziekenhuizen. Om dat allemaal uh, te laten onderzoeken. En uiteindelijk bleek er toch wel wat aan de hand te zijn. Weken later komt die arts weer uh, van... hé hey, joh, jij bent altijd heel goed in het uh, repareren van was, uh, ja, wasbakken en, en verstoppingen. Toen zei hij, weet je wat je moet doen? Moet je een paracetamolletje dan. Ja, dat is de manier. Ja, dat is de manier. Joh. Ja. Dat is de manier. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus. Um, we hadden het net even over uh, loterij en gedoe en getrut. Er hm? uh, is een mevrouw in Amerika... Die had overigens ook een beetje geluk, want die, had, die man was zijn lot afgepakt. In Amerika, is een mevrouw, die had een uh, geluk bij een ongeluk. Maar letterlijk, die is namelijk haar auto in de prak gereden in, uh, in de staat Maryland. Mm. En die auto die lag in elkaar, dus het was nou, jammer en uh, afvoerende ding. Uh, en de week daarna uh, heeft ze meegedaan aan een loterijne supermarktje. En toen dacht ze, ja, weet je welk, welk nummer, welk, welk cijfer ga ik doen... Toen heeft ze de nummerplaat van de auto die ze de week ervoor tot los had gereden, ingevuld. Oefen, en rond 15.000 dollar. dat? Ja, dus dat is eh, Zeker, dus het ah, ah, kan zo. wel. Oh, dat ga ik ook ja, doen. <kwijnt> mensen, mensen geloven ook dus in de kracht van nummers. Ik weet nog goed, ja. mijn moeder vulde altijd dezelfde, de lotto deed ze altijd mee. Die kun je altijd dezelfde Zelfde nummers, dezelfde cijfie ja, vullen, ja, toch? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Dat doen mensen heel vaak. Ja. Geluksnummers, ja. En, uh, geloof jij erin? Nou ja, als je in dus 25 jaar uh, die cijfers invult die je nu binnen is, dan zijn het niet echt uh, geluksnummers. toch? Nee, nee, nee. nee. maar er zijn natuurlijk speciale nummers. Bijvoorbeeld, 7 ja, ja, ja. is een geluksnummer, maar niet in alle uh, uh, culturen. Volgens mij is het, volgens mij, ik weet niet of het in het Chinees uh, wel een geluksnummer is. Want het kan ook zijn dat daar weer 13. Het is echt wel bizar met mm -hmm. nummers. Mm. Wat ik wel weet, is er zit nooit een 13e uh, verdieping in een flatgebouw. Nee, is het uh, 12. Nee. En van 12, 12 naar 14? Van 12 ga je naar 14, altijd. Hetzelfde met stoelen in een vliegtuig? Je er ook geen 13 rijden? Nee, Volgens mij niet. Nee. Je hebt oh, wel weer in de autosport wagens met nummer 13. Ja. Die zijn ja. er ook geweest. Pastor Maldonado was er eentje van, die nou had ja. nummer 13. Ja. Ja. Dat zo, ja. maar, nee, maar dan ben je dus blijkbaar heeft hij ook niet... He, maar het is ook niks met hem geworden hoor, in, uh, met die pastor Moldanada. Nee, dat begrijp ja. ik, als je nu een hebt, hallo. Nee, maar dat zijn dus mensen die dan blijkbaar als je panden, ja, Een ja, ja, hoop ja, ja. Uh... mensen doen ook een, een, een, een geboortedatum, hè. Ik bedoel, als ja, je ja, hebt, ja, ja, ja. 23 april geboren hebt, heb je 23 en 4 en 54. Uh, uh, ja, ik vraag me altijd af waarom Ger 3,6... Ik achter zijn oorgetactueerd Dat snap ik nooit. Ja, dat vond ik wel grappig. Ja? Heel ja. leuk. Maar, uh, je moet het bij in Hel. <laughs> beginnen. Het is dat je haar laat groeien. Maar die, die horentjes op jou je, je beginnen een beetje door te groeien. Nou, ik heb toch van een week mijn kop gestoten hoor. Nee, ja, waar? moet je kijken. Maar Uit... ben je bij, bij mij in de werkkamer? Echt waar? Nou, zo'n plank, zo'n knak. Oh. De, uh... Je stond op en boem. Ja, maar een plank. Hoe bedoel je, ja. je een plank? Nou, ik heb zo'n. Zo nou ja. O, o, o, o. Schuindak? Nee. Waarom kun je dan je, je hoofd stoten? Je je 12. Ik heb zo'n zo plank bij de Ikea gekocht, zo'n dikke. Zo ja, maar die moet je ook ja, hoe, hoe heet dat dan? Ja, een Wat? plank, toch? Ja, dat is zo'n uh, uh, breed ding. Uh, uh, ja, een, een plank. Ja, ik ben niet zo handig hoor. Een brede plank? Ja, een plank. Maar je, die een, kan je ophangen? Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Zo voor aan de muur gewoon. Dat voor aan de muur, ja. En jij stond op en je stootte je hoofd. En ik stootte mijn hoofd. Dat is best knap. Ja, dus best gedaan. Zat je achter een bureau of zat je eronder onder die Nee, plak? ik was bezig met, uh, met uh, ik denk, uh, de voeding. En uh, oh, uh. oké. Okay. Want ik wilde, ik wilde kijken of ik. Uh, uh, want wij verbruiken toch wel veel uh, elektra. Oh. En uh, ja. ik heb natuurlijk zo'n kantoortje met allemaal computers. en uh, Je hebt heel veel uh, dingen die stroomvrijten. En die, die staan altijd meestal aan. En uh, ik denk nou, dan ga ik dat helemaal anders doen. Hmm. En dan uh, omleidingen. En je kent het wel. Ja. En uiteindelijk is dat... Uh, dat is gelukt. Ja. Alleen je stotte je kaners. Maar ik stootte mijn kaners op zo'n ongelooflijke manier. Ja, Meestal heb je een plan voor je hoofd. maar ja. Uh, ja. eens ja. maar die had ik al. Maar nu tegen je hoofd. Dat nu tegen bord. het hoofd. Ja. Totale bord. Maar was je ja. bewusteloos? Of, uh, is nee, er maar ik was wel een beetje duizelig. Ja, ja, dat zag, je, zag, zag je sterretjes? Nee. nee. Nou, dat je He, ja. je, dat oh, dat ook niet. Heb je wel eens dat je sterretjes Ja, ik wel. Ik wel. Ik heb het wel een keer zeker Volgens ja. mij wel, ja. Dus een keihard op je achterhoofd of zo, dan zie je wel sterren, hoor. Ja, leuk, hè? Ja, dat, hartstikke leuk. En wat ik het leuke vind, Melke? is dat, dat, dat het in strips... wordt dat zo uh, duidelijk... Uh, oh, sterren, die sterretjes. Ja, maar het is nee. echt, hè? Ja. Je ziet ook echt sterretjes. Ik heb het ja, wel gezegd. echt. Hey, mag ik nog een kleine... We zijn nu toch bezig met die viezigheid allemaal. Mm. Nou, niet te lang. Nog eentje dan. Ja, en, en nog nog eentje dan, een dan. dan een stukje muziek. Er is een 50-jarige man, een zekere Julius. Die, uh, die heeft een fetiche. Fetiche. Een, fetiche. een fetiche. Een fetiche. En hij heeft een speciale kamer daarvoor ingericht voor dus zijn fetiche. Zijn vrouw die fetiche vindt kamer. het een beetje vreemd, maar ze accepteert het wel, zijn fetiche. Hij, wordt namelijk, uh, hij zat namelijk in een, uh, een televisieprogramma, Tiers Strange Addictions. Dat gaat over mensen die dus een, een rare fetiche hebben... of een rare afwijking of een rare obsessie. En deze man wordt uh, opgewonden van niet minder dan ballonnen. Ballonnen? ballonnen. ballonnen. Okay. Hallo. Deze man heeft zijn eigen ballonkamer... Oh. waar hij waarschijnlijk een kleine rookpauze houdt. Of een uh, hij zegt zelf over... over zijn, uh, de, ze zijn prachtig, ze zijn zacht, ze zijn glad, ze zijn delicaat. Ik heb er een connectie mee. En hij beseft zich intellectueel dat ballonnen niet leven... maar hij vraagt zich af of niet gewoon zijn liefde voor de ballon is... dat het aanvoelt als zijn leven, vertelt hij. Waarom trouwt hij er niet mee? Ja, dat ja, precies. Nou, de, ik weet wat wat ik keer in, de, in de ja. Denemarken is iemand een keer met een tuinhek getrouwd ja. Ja, Dat vond ik echt wel cool. Dat <laughs> ja, kan dus, hè. Ik ken iemand die met een tuinhek is getrouwd. Ik ken ook iemand die verliest is op vliegtuigen. Heb ik ook een keer een reportage over. Ja, maar als je met een tuinhek trouwt, dan heb je in ieder geval nooit uh, ruzie. nee Nee. Nee, nee, dat, nee dat klopt. Nou nee. ja, of het open gaat of dicht. De dus verloning ja, ja. ja. kan nog voorstellen. Heb je dan een open relatie als je met een tuinhek trouwt? Als hij open staat, dan heeft hij een gesloten keuken. <laughs> dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar hoe dan? Dat je, dat je thuis zou komen, Ger. Dat je... Jij vindt, je liefst zou zeggen... Schat, ik wil een apart kamertje. Ja. Wil je elektronica? Nee ik, me ballonnen. nee, ik wil ballonnetjes. Wat doe je dan met die ballonnetjes? Dat zeg ik niet. Ik zit ineens aan uh, Toon Hermans te denken... Ballon, en die, een ballon, een ballon, ja, precies. Ik zit, dat zit ineens een hele andere lading te krijgen. Maar we hebben heb al die gekkigheid ooit gehad. Een vriend van mij maak ooit een programma... Sex voor de Boeg met Bijbel en Boeg. Dus al die viezigheid is wel een keer voorbij gegaan. Maar iemand die seksueel aangetrokken wordt tot ballonnen, die kende ik nog. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zullen we een stukje muziek doen? Ja, hoor, heren. Luister maar. Hey. Uh -huh. Mooi hoor. Ik ga alleen maar leuke muziek. Dus. Mooi. Mooi. You can change, you can change, you can change But you can't conceive What's deep inside you It's your game, it's your deal, Joe game, it's your deal Do what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do.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 en uh, Daryl. Ja. Wat doe ik nou? Ja, ik niet. Ik ben het niet in ieder geval. Oh, ik hoor, uh, ben ik nee. Nee. In, uh, nee, Ben dat jij dat nou? Nee. Oh, oh, dat ben ik. Wat oh, nee. oh, oh, oh, ben je aan het doen? Ja, oh, sorry, oh, sorry. sorry. Ja, kom eens even breaker. We hebben een. No, maar kill breker, Breaker kom er eens even uit rustig, de kanaal Rustig, rustig. Ja, maar toch. Hey, maar uh, Ja. vertel, hè. Ja, pas aan het communiceren. Ja. Hoorde je dat? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. je, ja, je ja, communisteert wel. wel eens. ja ja, ja de vaten. Soms, ja. oh, soms zeg ik wel eens wat. Ja. En nee, maar je hebt ook een telefoon. Ja, nou ja, goed. Uh, je bent uh, gewoon uh, wel heel modern bezig hoor, Jaap. Ja, maar ik goed. sluit me er wel probeer me een beetje vanaf uh, te sluiten. Maar goed. Echt uh, waar? Ja, een beetje wel. Meen je dat nou? Ja, om wat Nou, dat ga ik niet allemaal hierover uit. Nee. Nou ja, nou Jaap heeft ja, last van de graag. internationale ja. affaire. Jaap, Jaap, Jaap. Jaap. Ik ben gevoelig, gevoelig daarvoor. Bepaald door wat er gebeurt in het Oosten. Ja, ik ben heel gevoelig voor dit soort dingen. Wat is er in het, het Oosten dan? Nou, ja, ja, dat het het is het woord wat wij hier weer. niet gaan noemen, Gerloogman. Dus dat uh, laten we maar even voor wat hey, even, is. Ja? Een, Samantha, iets even loos? een andere Sovjet-discussie. Ja. Uh, denk jij dat we alleen zijn in het Nee. Uh, nee, nee, nee, ik denk Ja, dat is nog wel ik, ergens een... Dat uh, denk ik een persoonlijk, een... persoonlijk wel. Maar dus ja. één keer, één keer, één keer we zijn we alleen in het heelal. Ik al. heb nog nooit bewijzen gezien dat, dat er meerdere uh, uh, levensvormen zijn in het heelal. Maar ja, het, het zou, kunnen, het zou maar kunnen. Dus één keer nee? Ik, ik, ik hoorde iemand oh, zeggen, ja. dat we da misschien dat we daar uh, niet te slim genoeg voor zijn als mens. Nou, dat zeker. Kijk eens om je heen. Ja. Ik weet niet of ik Lennis Dreven is. Als dat is wat ze nou. Uh, waarschijnlijk zijn die aliens geweest in de ja. nee. Uh -uh, <laughs> maar geloof jij erin? Ja. Nou, ik heb hier een stukje erover. Dus oh. dat ga ik zo voordragen. Maar ah. uh, Ger, wat denk jij? Alleen Terral of niet? Nee, nee, nee. nee, ik, nee ik geloof, denk, ik, ik, geloof dus dat twee, wij... keer, twee keer. Dus één keer zijn alleen. En twee keer nee. Nou, dat, dat zou aardig kunnen. Want het lijkt een fantasyboek Maar eigenlijk. Uh, is het minder erg. Statistisch gezien mm -hmm. zou het vreemd zijn als er geen leeftijd al. Dat, dat heeft te maken met de hoeveelheid planeten. Ja. Een conservatieve schatting. Hoeveel planeten denk jij dat er zijn? Een miljard? Bijna goed. Ja, 900 miljoen zou ik ook zeggen. Het zijn 100 miljard planeten. Dat is een conservatieve schatting. <laughs> 100 miljard Ja, ja iets <laughs> en beetje een beetje dat er eerder dat er triljoenen zijn... En dan te bedenken dat er minimaal 200 miljard sterrenstelsels zijn. Dus ga je uit van een triljoen planeten per stelsel... dan zijn het triljard of kwadriljoenen planeten... volgens de wetenschap. Uh, en dat betekent dat er 6 miljard aardachtige planeten... in de Melkweg zouden zijn. Hmm. 6 miljard planeten die op de aarde lijken. Best veel. En of er dan leven is, dat weten ze natuurlijk niet... want de universiteit, uh, daar zijn we nog niet geweest. Maar er zijn, in principe zouden ze berekenen dat er minstens... 36 intelligente beschavingen in onze. Nou ja, intelligente beschaving. Als we, daar ga ik ons nu even niet bij rekenen, nee, de laatste tijd. Nee, nee, nee. Uh, inclusief is. wezen die met ons kunnen communiceren. Waarom gebeurt dat niet dan? Na ja, omdat. Ja, naar gebeurt... alle waarschijnlijkheid. De, uh, de, de, de Tesla kun je nog niet lang genoeg opladen. om daar naartoe te gaan in één keer. Mm -hmm. Dus de afstand. Uh, maar op het moment dat wij met de lichtsnelheid kunnen gaan, uh, gaan reizen dan zou het eventueel uh, ja, kunnen Er is, is nog een tering eind, hoor. Dat is best wel lang. Ja. Een, een, een, een lichtsnelheid een licht, uh, is de, de, de, de, de tijd die een, een licht, een over doet... een jaar erover doet om je te bereiken. Ja, ja. Daarom kijken wij naar planeten die al lang niet meer bestaan. Of nou, als, je, als je even boodschap moet doen, is het wel een lastig. Ja. Nee, dus blijkbaar zijn ze er, maar tot we niet kunnen... nemen uh, nee. en shit. Uh, uh, 36 intelligente beschavingen waar wij mee zouden kunnen praten... Oké, okay, hebben ze er ook Formule 1 en zo? Ja, dat zou wel top zijn. Dat zou wel briljant zijn. Ja. Dat wij in contact komen met een andere planeet... Ja. Dat, we dan dat we de broer van Little Kleinigheid ja. hebben. Ja. Met een Red Bull. Iemand, ja. ja, iemand, iemand, iemand, iemand die zijn vrouw met zijn hoofd tussen een, tussen een ruimteschip duwt. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Maar misschien ja. kunnen we er ook wat van leren. Ja, van die het, 6 dat hoop ik dan uh, maar. maar ja, zijn, kijk, wij zijn niet intelligent genoeg nog... of hebben nog niet de techniek om daar blijkbaar te komen... Nee. Maar zij ook niet om, om hier. bij ons te komen. Of ze zijn natuurlijk wat iedereen zegt. Ze zijn ja. ze komen af en toe kijken. Ja. En dan denken ze, nou, dit is een partij dom. Ja, de... ja, ja, ja, ja. Die zijn er niet klaar voor ons, hoor. Nee, ja, maar ja, kijk, het heelal is natuurlijk heel interessant om daarover te filosoferen. Maar ja, hoe, uh, wanneer eindigt het ergens zo? Nou, uh, ik heb toen met uh, ja. Govert Schillingen een uh, grootmeestercursus gedaan. Toen kwamen er wel wat andere inzichten ook. Maar het is best wel ingewikkeld, ja. Ja, maar het, wel maar, Wie weet zijn er beschavingen die gewoon ons kijken. Niet? Of het een rare miro, ja. Dat Lekker links liggen jullie maf ja, dat, dat komt, zit, dat dat die mafketels. Die rijden nog in auto's op benzine. En uh, <laughs> die gooien bommen naar elkaar. Dat is echt zo'n laag volk. Daar bemoeien we niet, <laughs> uh, daar ons niet mee. Het zou me niks verbazen. Ja toch, het zou zomaar kunnen. Ja, zou me niks dus verbazen. moeten we dit soort idioten. Ja. Komt. Nee, eens. Absoluut. Zullen we nog even de... Zullen we nog even de column... Doen? Ja? ja, ja want het doen. is uh, half. Nou wow. uh, oh, ja, nu. Ja, ja nee, oké. het we eerst een ja, stukje muziek doen. Uh, nee. Ja, nu we eerst uh, leg je ah, nou, een stukje goed stukje muziek? Dan een eerste stukje muziek. er een Ja, die komt na het We moeten ook dingen anders kunnen doen. hè? Ja, oké. Okay. ik moet het Hoppakee. Hoppakee, jongen. Eerst ook muziek dan. Hoppakee. Misschien kunnen we eerst wat muziek draaien. Ja. Is dat een goed idee dan? Doen we eerst muziek. Ja, mooi. Ja. Is er uh, het niet het geweest? Ja, er is het niet het geweest. Oh, ja, ja, ja, ja, Ik heb het ja, ja, ja. zelf geplucht. <laughs> Oké. Okay. Nou, wat denk je dan? Ja, nee, dan. Nee, dan wel. Toch, maar dan je dan krijg je wordt... er nog steeds geld voor. Dan is het nu wordt gedraaid? Nee, natuurlijk niet. Nou, jammer. <laughs> <laughs> Ik heb die <niet> gemaakt. <laughs> dat zou goed zijn. Dat zou goed zijn. Ja, um. Dat dus je het geplucht hebt, dat je er ook nog geld voor krijgt. Ja, ja. lekker man. Zal zullen we hem oh. doen, die kolom? Uh, ja, ja, laat maar. Ja, Dan doen het dat. eens. Oké. De kolom van Stijl. De cursus Groeten. Groeten het, <coughs> <coughs> groeten, het is een ding. Wanneer je een oud schoolvriendje op straat tegenkomt. Je kent haar gezicht, maar je weet niet of het andersom ook zo is. Ze zat met het lagere school, een paar banken achter je. Niet zeggend. Je hebt haar niet gezoend. Haar achternaam ben je kwijt. En haar voornaam begint met een A, denk je te weten. Maar hoe groet je dan? Je probeert eerst een klein knikje. Dan ligt de mondhoek in een stuipje vouwen tot een gemaakte glimlach. En volgt een instemmend knikje van A, dan mag de hooi eruit. En zonder tegenreactie volg je de dag alsof je neus bloedt. Het groeten onderweg heeft vele vormen. Op de motor bijvoorbeeld. Motorrijders zwaaien niet. Die tillen bij het tegemoetrijden meestal het vingertje van de koppelingshand op. Heel subtiel en professioneel. Motorrijders die hele handen opsteken zijn niet cool. Groetetiket, het is een soort studie. Op het water liggen de zaken weer anders. De bootjes die groeten zich kapot. En het is vaak een groepsgroet. Niet alleen de kapitein van het tegemoetvarende rivierkruisertje... met de naam Guppy zwaait naar ieder gehuurd Ook de roodverbrande echtgenoot en de volwassen kinderschaar groeten driftig mee. Het heeft ook iets gemoedelijks, vaargroeten. Ze zijn knus en truttig. Niemand hoeft ergens echt naartoe. En die rust die maandje blijkbaar tot groeten. Bij campers is het weer verwarrend... In Amerika bijvoorbeeld zit je de hele godganse dag te zwaaien naar die vrolijke Amerikanen. Je voelt je verplicht en je baalt als je net te laat met groeten bent. Maar in ons land is het campergroeten een beetje laf. Het is een beetje half-half. Mensen in campers groeten soms, maar lang niet altijd. Dat zeg ik, groeten is een ding. Tijdens het wandelen in de duinen is er een wiskundige afstand in meters maaltijdvenster van toepassing op de groet. Ga je bijvoorbeeld vroeg op wandelpad, kom je iedere 500 meter en drie minuten een stel met de verrekijker of een camera tegen die je vriendelijk goeiemorgen morgen wensen. Maar na een uur of twee komen de gezinnen en de uitslapers de duinen binnen. Dan kom je iedere 50 meter en 30 seconden koppeltje tegen. En vanaf dat moment is het groeten voorbij. Zonder zoemer, zonder speciale antigroetbord of andere aantoonbare aanwijzingen. Het is een soort stilzwijgende afspraak. Niemand kijkt je maar aan of doet enige moeite tot groeten. Ja, we blijven aan de gang. Maar gisteren was ik in een optie bui. Ik heb de laatste kilometer richting de uitgevende duinen... geheel tegen de Omerta in de stilte doorbroken. Er heeft vast iemand de boswachter gebeld dat het dorpsgek weer op pad was. Want ik heb iedereen, maar ook echt iedereen tot vervelens toe... op luide toon een goede morgen gewenst. De eerste drie die trokken zich wezenloos. Maar daarna deden de rest gewoon voorzichtig mee. Tot mijn grote vreugde. Dat heet aangeleerd groeten, iedereen kan het dus. Volgende week de cursus knuffelen. Want de knuffel dat is inmiddels helemaal een ding geworden. Meester Jaapskun nummer. I met the heartbreak bird He said I see that you've been hurt Hurt, hurt Like he knew about the fight How she left me in the night How I lost the love of my life He said I try to stay alert I look through windows round the earth Earth Earth. If you've got a broken wing, you can entrust me anything I will try my best to bring in the spring He said hearts can be breaking and breaking can be hard So I always try to help someone if someone falls apart So he became a tiny friend Every morning half past ten, ten, ten He sang me good advice On Mondays even twice He made me open up my eyes To new light He said hearts can be breaking And breaking can be hard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 the heartbreak bird How he helps others Feeling hurt, hurt, hurt Our friendship remained short But that's what he aimed for I don't need him like before Anymore Now I know hearts can be breaking And breaking can be hard but the heartbreak bird helped me make a fresh and brand new start oh. Ja. ja, mooi hoor. Ja, ja mooi. Mooi kut nummer, ja. ik uh, moet het echt toegeven. Ja, ja, ja, Goed, ja. Gedaan. Goed, Goed gedaan. Ja, deze bedoelde. jongen heet officieel Sven Reus. Sven. Maar zijn uh, muzikale naam is Sven Ross. Ook ja, al dat is, dat is een ook. hele andere artiest. Hij dan komt, van. ja, maar dat is, dat, is, dat is heel leuk. Maar hij is bij ons. Bij Nee, nee. Oh. Hij is uh, bij ons uh, geweest uh, in, uh, in de studio de laatste donderdag uh, van Februari. Maar ja. hij, hij wil, ik, zeg, ik Dit hoort het. Het is een beetje. Een, het was Gerrit net al zei. Je dacht net dat het een dame was. Dat is wel een heel dun, dat is een heel dun stemmetje. Ja, een ja, stemmetje. ja, ja, ja. Dat, dat, dat is heel fragiel. Dat vind het mooi hoor. Ja, maar uh, het uh, grappige is. Uh, hij uh, zat toen even met uh, de presentatie van, van de EP. Dus waar vier, vijf nummers op uh, staan. Uh -huh. En hij denkt van ja, uh, we hebben nog steeds met die verscherpte maatregelen. Maar dan had hij een voefje op uh, bedacht. Hij zegt, dan ga ik hem uh, rondrijden uh, met, uh, met het materiaal. En dan stop ik op aanvraag wel ergens. Uh, en dan speel ik even wat nummers. En nou, dat heeft leuk, hij uh, ja, dat in de, hij de hier omgeving wel. van Hoge Karspel. Want daar komt hij vandaan. Uh, dat heeft hij daar gedaan. Oh, daar ben ik bijna geboren. Ik ben in Lutjebroek geboren. Bent in dat ligt naast Ja, maar ja. Wat hadden ja, het ja, met de hoogte stem te maken? Nee, veel, okay. nee, nee, nee, Want, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, want uh, hij moet er toch in de buitenlucht? Moet hij dan toch ook uh, op een uh, ja, nette manier? Ja, zien. Hij heeft, hij en dat, dat gaat ook goed hoor. Maar het gaat goed hoor. Want ik heb, heb één keer in de buitenlucht, dat was uh, bij de koperen Corona in uh, september. En toen heb ik hem ook gehoord. Gewoon in de buitenlucht. Hij kan Hij kan het beste goed zien. Ik vind het mooiste. Neem aan dat je het nummer zelf geschreven hebt. Ja, ja. Dit kun je bijna naar het Eurovisie Songfestival sturen. Ik weet niet of jullie gehoord hebben wat er nu heen gaat. S-10. Ik heb het niet gehoord nog. Maar ik vind het niks. Ik vind het helemaal niks. Vind jij het mooie? Ja, vind ik wel. Een hoop op A en O. en nou ja. Hij heeft er verstand van, hè? Oh, sorry. Nou... Nou, jij weet alles van Formule 1 en, ja, en sport, ik, maar uh, jij weet veel van muziek. Ik, ze mogen nu mee in, smart, meteen in de halve finale, maar ze maken kansloos, ze. Vind kansloos. Vind je? Ja. Ja, ja, nou, dat ik, weet ik weet het niet. wel zeker. Poeltje baken. Ik, ik, ik denk moet dat het nog on is. Maar goed, dat moet je dat moet Jij vindt ook een butnummer. Nou, ik ja. vind ja, het geen butnummer, maar ik vind het geen winnaar. Nee, maar gaan we de finale halen met dit? Ik denk het wel. Eén keer ja, twee keer nee. Ik, nee, het ik, nou. uh, ik hou me op mijn stemming. Je ja, bent de plek een van de niet-stemmers als uh, nee, Tom de, was, de Vries. Ook, die ik dat, uh, was ook niet tof? heel erg onder... Ik niet, het heeft me niet van, van, van de... Uh, it didn't blow me away. Nee. Nee. nee, nee. Dus absoluut niet. twee keer goed, nee, uh, één keer ja en één keer misschien. Ja, je moet, <laughs> nee, keer, je, je <laughs> moet tegenwoordig met iets heel gek komen zoals de Italianen deden uh, afgelopen jaar. Ja, ja dat vond ik spectaculair. Ja, in de maandenskin. in, de maneskin, in de skin. erg. <laughs> ja. Ah, ja, ja, dat was Ik vond maar het trouwens wel een. Uh, <laughs> ik vond het een lekker nummer, maar. Uh, uh, ook daarin uh, uh, zullen de meningen wel verdeeld zijn, man. Ja, ja. ja. Hey, Jongens, ik, ik begreep dat we. Uh, geen uh, kijktips uh, krijgen? Nee, mag want ik even heb wel een top 10 zo. Nou, ja, ja oké, okay, dat kan. Maar mag ik even twee gooien? Ja, gooi hem erdoor. Ja, ja, ja, ja, twee, twee films wil ik uh, even noemen. Met veel plezier. Ja. Eén, één. Saint-Répite. Saint saint saint ja, ja, ja, ja heb geen Jij hebt gezien. Ja, op Netflix. Heb jij hem wel gezien? Oké, dat is heel aardig. Over een politieambtenaar die iemand doodrijdt. en moet saint het saint af. Frans? Netflix, dat is uh, een heel aardige film. Goed gespeeld. Dus maar er, is het Frans? Er zit nog een hoop in het Frans. Frans maar, film? Ja, ze hebben wel ondertiteling hoor. Bij oh, Netflix dat is ook. wel lekker. Maar <laughs> hoe heet het? Uh, Op Netflix, um, sans repeat heet. Ja, ik. En, en, en ik moet zeggen, er zit een hoop humor in ook. Er zit een hoop humor in. En ik heb uh, nog even gekeken naar The Weekend Away... Er gaat een, een, een vrouwtje die gaat naar een vriendin. Die hebben een afgesproken in Kroatië. En die vriendin die, uh, die komt op uh, merkwaardige wijze om het leven. Okay. Uh, nou, blijkt dus vermoord. Zij wordt ervan verdacht. Maar het zit heel anders in elkaar. Het is een goede film. Uh, er wordt goed geacteerd. En ik moet zeggen, het is een aardig, uh, aardig verhaal. Hoe heet en, het? Een goed plot. The Weekend Away. The Weekend Away. Oh, Waar okay. ja. ik nog een beetje. Vind ik, leuk. ik vind namelijk de swap shop, vind ik leuk. Loopt dat loopt ook op Netflix. Swap, is dat een serie of een nee swap ja dat is loopt namelijk in uh, Tennessee loopt er een radioprogramma daar moet je van ik hou ook van tussenkunst ja? en Kitchen. Uh, en de repair shop en dat Aha, soort dingen dat en ja, ja, ja, merk ja, ja. pickers ik hou van die mensen die in, in loodsen op zoek ja, gaan naar ja, oude shit ja. dus vind, daar hou ik van. vind dat programma, ja. en de swap shop dat is een radioprogramma uit Tennessee wat al wat 50 jaar bestaat. En dan roepen ze op en komt er iemand komt in het radioprogramma... en zegt, ja, ik heb misschien nog twee oude auto's staan... en een benzinepomp, wil iemand ze komen ophalen? Ja. En dan stappen al die, al die, duke, gasten, en die stappen in de auto... om te kijken wie als eerste erbij is om ja, het te kopen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een beetje gespeeld, maar het is een beetje... Schat, ja, altijd ah, dat, een swap. Hé ah, hey, hey, Sven, ja. ben je er eens over terug. Oh, en, en, uh, dat is ja, Sven. Je hoeft niet te bellen, hè. Ik zit hier. Maar, um, uh, hoe heet het? Uh, ja, dat, dat is wel. Weet wat je wat ook een goede is? Een serie, Pieces of Her. Oh ja, dat he? ja. is ook mooi, ja. Het is een goede serie. Uh, ben, nou ja, ik nu aan, ben, je, ben ik nu aan het kijken. Als je van, uh, hey, strive to Survival uh, binnen. Nou ja, ik wou net zeggen, nee, 11 maart. Uh, als oh je ja. niks meer te doen hebt, dan kun je dat gaan kijken. Tien afleveringen, dus... Uh, je okay. bent vooral wel even zoet. Pff, en beper. als, je houdt, keer kwartier, ja, als nou. je houdt van andere gekkigheid... Dan moet je even... De room, uh, the Worst Roommate Ever. Die heb je ook nog. Dat ja? is een serie over een man... Die gewoon als een soort serial uh, roommate okay. uh, overal mensen enorm geterroriseerd heeft. Dan kwam hij bij een kamer bij jou in huis huren, een soort roommate. Ja. Oh. En dan nam je <laughs> je hele leven over. Echt? We worden er gewoon bang van. Het. Er zijn echt <laughs> mensen die. Nog, die man is er. Ik, bedoel, ik ga niet het einde verklappen. Maar uh, als die man al een tijdje uit je leven is, zou ik maar zeggen. Zijn er zijn nog steeds mensen die er last van hebben. Op ja, ja. <laughs> nou, echt. De <the> worst <laughs> roommate ever. Heb jij dat uh, via Playall of niet? En wat vind je van het uh, buiten Formule 1 het aanbod? Mm, maar uh, mager, mager, mager. maar, mager, maar dat ja. kan, dat komt natuurlijk, het is voornamelijk in principe, je betaalt dat geld. Dus een tientje per maand maar maar maar maar maar maar voor maar maar maar voor de sport. Dus als je het zo gaat bekijken, dan ja. krijg je voetbalwedstrijden te zien. En als je twee Formule 1 race, krijg je dus 5 euro per Formule 1 ja, race. Ja. More or less. zou ik ja. maar zeggen. Nou ja, 199. Ja, maar er zitten wat filmpjes bij. Maar als ik nu. Er zitten overigens best wel aardige filmpjes bij. Ik, ik zat. Uh, ik heb van de week heb ik ook een film op via Place te kijken. Even kijken wat heb ik gezien. Laten we even checken. Uh, uh, uh, uh, uh ik heb die Formule 1 talks gezien ja met uh, die heb ik ook ben uh, ja. ik aan begonnen ja, ja, ja. Uh, Wat heb was ik nog meer gezien ik heb nog een andere zijn het, uh, okay. nou die documenteren nou, als je gaat ja. kijken wat ze Volk voor films tekenen. hebben Men in Black hebben ze hebben ze allemaal op zich zijn het wel uh, Tomb Raider The Man from Uncle a Hamburger Hill het zijn uh, Mamma Mia uh, het zijn wel uh, uh, Surfs Up ja, het zijn wel tekenen. series en films die je ook bij anderen kan ja, kijken. Ja, maar dat is wat je klok. steeds meer krijgt. Ja. Want ik vroeg me namelijk af of je hebt HBO's er nu bijgekomen ja, sinds ja, vandaag ja, geloof ik. Je ja. hebt HBO, Amazon Prime, uh, uh, uh, uh, nou, uh, FirePlay. Al die ja. er zijn vijf, vier, vijf streamers bijgekomen. Wat je wel gaat zien is dat er heel veel films uh, uh, over en weer al uh, ja. op verschillende platformen te zien zijn. Klinkt, uh, kunnen worden. Ja. Dus je kan... Goed, jongens. Dan ja. gaan, gaan we, we top de top 10 doen. Ja, we Wat gaan hebben? de top 10 van de meest uh, uh, energieslurpende apparaten. Ik ja. dacht, dat is leuk, want uh, we betalen allemaal lekker veel voor al die apparaten die we aan hebben staan. Ja, je auto. Je ja, auto. Ja. Dat is heel... Uh... Ja, maar... Nou ja, er is een top 10 van wat, uh, wat, wat uh, Maar het meest... gaat over apparaten... Ja, we bedoelen. boorflad... Elektrisch. Nee, nee eh, gewoon nee, je wat je thuis had. in huis. Ja. E huisdingen. Huisdingen. huisdingen. Ah, huisdingen. Die we allemaal hebben. hebben. Okay. Ja. Oké. Okay. Dus op 10. Wat denk je wat het... Uh... Ik denk het schierapparaat. Nee. Oh. Want dat uh, uh, staat er niet eens bij. <laughs> <Ja>. <laughs> maar. Oh, heb je je baard losgekomen? Zit er een stekker aan? Ja, er zit overal een stekker aan. Dat is van nee, nee, ja. De Daar baal ik van. Komt kijken. Ik dacht dat het een vibrator was. Nee, nee, er zit geen stekker ketenbatterij. Heb ik gehoord, hè? Heb ik gehoord. De computer? Nee, de kookplaat. De, de, de elektrische kookplaat? De elektrische kookplaat. 200 kilowatt. Die staat uur. Die. En die staat op 10. Het valt wel mee. Die ja, staat nee. op 10. Ja, die staat op tien. Okay. Ja, ja, op 9, De computers? Nee. De niet. stofzuiger? Nee. De printers? Nee. De vaatwasser? De, de vaat. Tuurlijk. Ja, 240 kilowattuur. Ja, dan staat de, de ja. wasmachine er ook op. Ja. Dan staat de wasmachine er ook Ja, maar daartussen... Op ja, acht... Ijs, koelkast? Terrasverwarmer. Ja. ja. Maar er zit geen stekker aan. wel. Oh, jawel. Ja. Ja. Stroke. Ja. Stroke. Ja. 270 ja. Uh, kilowattuur. Valt ja, wel mee, hoor, vind ik. Uh, nou. Op 7, je zei het al, de wasdroger. De droger. Ja, de droger. 290 kilowattuur. We gaan o omhoog. De, na een, hoe meer gebruiken ze de Hoe meer kilowattuur, hoe duurder. Oké, okay, dus we gaan nu nog grotere vreden. Ja, uh, de uh, zonnescherm. Nee, de koelkast. Ja, dat zeg ik net, de koelkast. Ja, dat je... je, een beetje... ja. je neemt. Maar dan ga je van ja. de wasdroger... Ja. Was dat, lijkt, dat lijkt dan meer, maar de, de, de koelkast is toch meer. Het scheelt 100 kilowatt. Ja, ja dus dat weet ja, je nog veel, erg. Dat is best je lees veel. Je leest het gewoon ja, op, man. Ja, natuurlijk lees ik het op. <laughs> en de volgende? Uh, op vijf. De verlichting in je huis. Maar dat, ik denk dat dat niet ja, helemaal... Ja, is allemaal bij elkaar. Ja, maar ik heb allemaal ledlicht, joh. Dus ja, maar, wat lees je? Ja, wat denk je? <laughs> nee, maar, vind ik ook zo'n kreet bij die, een van die politieke partijen. De zonnepanelen kunnen bij ons het dak op. Dus de, ja. dus de, de, de verlichting. De verlichting. Ja, maar, ja, maar dat man. zit er natuurlijk ook de, de ketel, de boiler bij. Nee, zeker niet. Nee? Nee. Die, de, de verlichting is gewoon de verlichting. Hm? Daar lees je bij. als je zegt jullie samen aan. Als je maar, één een lampje heb aan hebt. <laughs> als je alleen een leeslampje aan hebt. Jongens, 390 kilowattuur. Heppakee. Op vier, de elektrische kachel. Ja, dat zeg ik. Ah, zei jij. Ja, de, nee, de elektrische kachel. Ja. De, moest daar er een stekker aan of niet? <laughs> 500 kilowattuur. Ja, die is wel heel erg. De kachel is niet fijn. Op drie, wij hebben een bijna... Nou, ik weet niet of veel Met mensen... Er nee, het waterbed. Ja, ook wou ik ook zeggen. Het waterbed. Waterbed? Ja. Zit daar een stekker aan? Ja, die moet verwarmd worden. Die moet natuurlijk op, op warmte houden. Ja. Okay, ik heb een jacuzzi. Die dat er ook wat Ja, maar ja, je dus is een warm waterbed. mee je dat nou? Ik, ja, heb, geen ik, ik heb geen bed. <laughs> Slaap jij niet op een waterbed? Nee, ik niet. Nee. <laughs> ik had een Hij ja, in, in Loosdrecht In had ik een waterbed. Dat ja, ja. snap ik. wat ja, prettig, pit hoor. Ik vind het ja. gek. Met die plas voor die deur. Dat snap ik wel. Ja, hier is zoverd. Hier is je een waterbed nodig. Van het ene natte naar het andere natte. Jongens, niet op elkaar. Hé, op twee. Op twee. Ja, dat raad je toch niet. Maar de de tropische aquarium. Dan moet je wel vissen hebben, natuurlijk. Aquarium. Nou, dat is een hey, normaal. Uh, ja, een tropische aquarium vreed meer stroom dan een koelkast, een wasdroger ja, en een elektrische kachel. 1000 kilowattuur. Dat is niet normaal. Ja, echt waar? <laughs> Tenzij je hem niet hebt, hè? Als je hem niet hebt, dan. Nee, maar nu je wil je ik er een. Ja, en nu ja, erop, met een pakje. Uh, met een Japanse zwaartevechtvis uh, ja, of zo. En ja. hey, jongens, en op één. Eén. Ja. Ja. Jij zei hem al. Ja. Jij zei hem al. Ja. Maar ja. je dacht dat het heel was. Nee, de elektrische nee. boiler. De boiler! Ja, ja. ja, een rickje dat Dus 1900 okay. kilowattuur. De boiler, dit verwarmt je hele huis. Dat is natuurlijk best wel stroompakt. Nou ja, het ligt eraan. Wat uh, van boiler? Wat van boiler. Ja. Kun je er met een lijstje versturen? want sturen? Ik, ik zet gewoon alles ik ga twee, Maar ik ga wel nu een aquarium kopen. <laughs> ik ga een elektrische borne kopen. Ik aquarium. Wacht even. Ik zit me ook af te vragen hoe dat zit dan met, uh, met jou... als jij bijvoorbeeld uh, de Tino Celli uh, aan het maken bent. Verbruik jij dan ook uh, heel veel stroom? De Tino Celli. Okay. Uh, dat is gewoon dat is alcohol. in. Uh, ja, uh, maar uh, de dan moet je toch stoken. en. Maar ik, ik, of niet? ik stook geen alcohol. Oh. En als ik dat zou doen, dan kan ik er niet over praten. <laughs> De witte muizen luisteren mee, ja. Mag ik eruit? Ja. ja, dat is uh, le levensgevaarlijk. Nee, Stuk jij even een karretje in de poep. moet ik zogenaamd illegaal gaan stoken. De witte muizen. Ja, de witte muizen luisteren mee, man. De witte muizen. Je moet ac accijns betalen over alles. Olie, gas, maar ook over alcohol. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, echt waar? Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dat doe jij niet. Als ik, al stel dat ik alcohol zou stoken. Stel? Moet ik daar, stel, hè. In de het hypothetische geval dat ik alcohol zou stoken... en daar dan iemand je over maakt. Dan moet ik daar accijns over betalen. En als je het niet doet, dan uh, ga ik het er nooit over hebben. Zeg je niet op de radio. Nee, natuurlijk Dat niet. Gek eens niemand. Nee. Koekoe. Doe mij maar twee plekken. Ja. Tot zo. Okay. het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.